Poedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Nederland begint zo snel mogelijk met het vaccineren van personeel op de COVID-afdelingen, intensive care en de spoedeisende hulp en ambulancemedewerkers, mogelijk maandag al. Het gaat om 30.000 mensen. Ziekenhuizen werken nu een plan uit om zo snel mogelijk te beginnen. Tot nu toe werd gezegd dat Nederland op vrijdag 8 januari zou beginnen met vaccineren. Andere Europese landen dienen sinds vorige week het Pfizer-vaccin al toe. En daardoor kwam minister De Jonge onder vuur te liggen. Hij moet zich dinsdag in de 2020... De Kamer verantwoorden. De Spaanse politie staat op het punt een eind te maken aan een illegaal feest in de buurt van Barcelona. Dat duurt al bijna twee dagen. In een loods zijn honderden mensen en de organisatie wil doorgaan tot morgen. De Spaanse politie wil een eind maken aan het feest omdat de coronaregels worden overtreden. In Frankrijk is het grote illegale feest bij Bretagne zo goed als voorbij. Dat begon al op 31 december en er kwamen zo'n 2500 mensen op af. Bij pogingen van de Franse politie om een eind te maken aan het feest braken rellen uit. Zeker drie agenten raakten gewond.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 Onlangs legde Verkade de laatste hand aan een beeld ter nagedachtenis aan, aan de slachtoffers van de corona-epidemie. Het beeld is ook bedoeld als dankbetoon voor alle zorgmedewerkers voor hun inzet tijdens corona. Kees Verkade was 79 jaar. Dan het weer nog wolkenvelden, enkele bui, ook wat zon... vooral in de kustgebieden en het wordt 3 tot 6 graden. Morgen is het af en toe zon, van het oosten uit toenemende bevolking... en morgenavond wat regen. In Limburg kans op wat sneeuw of natte sneeuw. En het wordt morgen 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Kerst ZFM Dit is Kerst met ZFM met nu. nu. Goedemorgen Zandvoort. We gaan met een Goedemorgen Zandvoort, wat inmiddels Goedemiddag Zandvoort is geworden. En uh, in het tweede uur gaan wij praten met de burgemeester van Zandvoort, David Molenburg. Die gaan we niet bellen, want die zit hier tegenover mij. Goedemorgen. In het, het, het... Daarna praten wij met Ellen uh, Barnhorn van Shell Duinzicht, wat overgaat naar een andere maatschappij. En natuurlijk als afsluiter praten wij met Leontien Trijber, die genomineerd is bij het Havends Dagblad voor de persoon van het jaar. Burgemeester, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.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 de gevolgen van de crisis, wat betekent dat en ook vanuit mijn rol als burgemeester en burgervader? Ja, nou, ik wil er toch al een paar dingen over vragen. Want u bent natuurlijk voorzitter van die raad en uh, ik heb u een paar keer inzien grijpen. En, uh, er is opgenomen in het coalitieakkoord dat er een, een bestuurlijke uh, cultuur moet zijn waarin men normaal met elkaar omgaat. Ik hoor uh, regelmatig voorbij komen dat er koffie gedronken moet worden met uh, diverse leden. Uh, ik hoor u ook ingrijpen. Het moet via de voorzitter. Hoe is het nou met die bestuurscultuur? Wordt daar nou wat aan gedaan? Nou, laat ik vooropstellen dat waar politiek bedreven wordt... daar eh, wordt politiek bedreven op basis van feiten en ratio... maar ook op basis van emoties. Want mensen staan voor hun idealen. Um, en politiek wordt gelukkig ook bedreven door mensen van vlees en bloed. En dat kan er soms gewoon ruig en hard aan toe gaan. Een nieuwe gemeentesecretaris zei dat ook al in het, in, het, in het vorige uur. Dat hoort bij politiek. En um, er wordt altijd in Zandvoort naar elkaar gekeken. Alsof het hier heel uh, ruig eraan toe gaat. Ik kan u vertellen, ik heb heel veel ervaring bij heel veel gemeenten. En het is in Zandvoort niet veel anders. Sterker nog, ik vind dat het hier over het algemeen nog wel op een redelijk nette manier gaat. Ja, men veegt elkaar af en toe flink de mantel uit. Men kan af en toe heel lelijk tegen elkaar doen. Maar gelukkig kan dan na afloop ook iedereen... en helaas kan dat nu niet, maar er is meestal even een nazit... waar je gewoon weer met elkaar op een goede manier gesproken wordt. Het is mijn taak als voorzitter van het college om, van de raad... om wel te bewaken dat dat op een goede manier gaat. En dat betekent dus dat je af en toe in moet grijpen. En dat je af en toe ook echt eventjes even gas terug moet laten nemen. Um, dat hoort bij de rol die ik mm. heb. Um, maar nogmaals, dat, ja, ik, ik moet zeggen wat dat betreft... Uh, het valt mee. Ja, ik vind de bestuurscultuur meevallen... En Um, nou, het hoort er ook gewoon bij, bij politiek. Oké, okay, dus er mag best wel een keer wat gezegd worden. En de voorzitter die houdt dat wel in de gaten allemaal. Als men over de schreef gaat, ja, dan geef ik het. Uh, uh, het college heeft uh, uh, aan uh, partijen gevraagd. Van, Joh, doe nou eens een voorzetje voor, uh, voor het coronafonds. Hè? Ja. Wat voor activiteiten kunnen we doen? Nou heeft OPZ en GroenLinks hebben al gereageerd. Wat vindt u van die opmerkingen? Nou ja, uh, even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 Echt vorm krijgen. Niet alleen omdat we de woningen nodig hebben, maar ook om ja, toch ook tot een vervrijing van een stuk van het dorp te komen. Ja, nou, we hebben het over vervrijing in het Badhuisplein. Dat is een, een, een gedeelte van een groot gedeelte van in bezit van de gemeente Zandvoort, hè. bijvoorbeeld de flat achter de IJsboer. Dan zou je toch zeggen, alleen voor het smoel haal ik hem al weg. Nou, goed, nogmaals, ik ben collega Verheij is hier volop mee bezig. Uh, en tegelijkertijd, ja, je zal wel ook echt politieke overeenstemming moeten hebben... waar je naartoe wil op het moment dat je dit soort grote ingrepen doet. Want je wil daar ook niet heel lang met een grote lege vrachter komen te zitten. Nou, je kan er altijd een mooie fietsparkeerplaats van maken. Die hebben we daar al. <laughs> uh, we gaan een stukje muziek draaien en daarna gaan we een stukje verder... met uh, terugkijk en nog vooruitblik ook. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort uh. heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. En jij beleeft het. Kom Is het ritme van Zandvoort? Well, that'll be the day. When you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know, it's a it lie, cause I'll be the day. Hey When I die, Will you give me all your loving and your turn of dovin'. All your hugs and kisses and your money too.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 say goodbye that'll be the day when you make me cry you say you're gonna think you know it's a lie cause that'll be the day when I die well we keep the short as die he showed it at your heart so if we ever part then I'll leave you you say then hold me and you, you tell me boldly that someday we'll When you say goodbye, that'll be the day. When you make me cry, I you say, you're gonna leave. You know, it's a lie, cause that'll be the day. When I die, well, that'll be the day. Whoa, that'll be the day.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 Instroom dat er op momenten veel meer mensen naar Zandvoort kwamen die je in normale jaren niet ziet. Dat s avonds om hadden op een gegeven moment monitoren dat dan steeds hoeveel mensen de Zandvoort in en uit gaan. Dat er rond een uur of zeven, half acht nog meer mensen naar Zandvoort toe kwamen dan eruit gingen. Nou, dat is vrij ongekend, maar dat had te maken met het feit dat niemand op vakantie was. Hey, die, uh, dat is ook een beetje de tijd. Hè? Ja. De corona die, uh, die, die, die noopte mensen om een keer smiddags te gaan rijden of ja. morgens te gaan rijden en dan. Uh, kwam je bij uh, een Unicom Unicum aan en dan moest je terug. Ik heb zelf in die file gestaan en mocht doorrijden. Um, dan gaat er steeds meer dicht en meer dicht. Uiteindelijk wordt er besloten dat uh, 1 juni of 2 juni uh, mocht de horeca weer open, nou, Het is in, uh, in de Haldestraat uh, redelijk één groot feest geworden op een incidentje na. Uh, toen werd ook de Halstraat afgesloten en uh, als een soort toeristenstraat behandeld. Hoe is dat bevallen? Nou dat, um, dat is uh, zoals veel dingen in het leven aan wie het vraagt. Um, ik, de horeca ondernemers... Je vraag aan de bestuurder? Nou ja, ik, ik moet zeggen dat ik vond het gewoon vanuit het oogpunt van um, de uitstraling en wat het was... een heel mooi besluit dat we het hebben kunnen nemen. Niet alleen uh, om ondernemers uh, wat extra geld te kunnen laten verdienen. Die horeca ondernemers waren een tijd dicht geweest, zijn nu ook weer dicht... Nou, die konden met, met die uitbreiding van die terrassen konden ze nog wat extra omzet genereren in de, in de zomer. Um, maar ik vond het ook voor de uitstraling heel mooi. Want het, het was inderdaad een soort wandelpromenade waar je s'avonds gewoon echt flanerend kon lopen. En met dat mooie weer is dat dan bijna alsof je in een, in een Zuid-Franse stad uh, rondloopt. Dus um, tegelijkertijd, ja, er zijn ook winkeliers die, die ook een omzet moeten draaien, die er wat meer moeite mee hebben... Um, ik, we gaan de komende periode echt kijken welke maatregelen we volgend seizoen weer. Uh, weer uh, ja, En ik was er zeer van gecharmeerd. Meerdere mensen vonden het uh, prachtig. Toeristen die, uh, vonden het ook prachtig. Is er een goede mix te vinden tussen uh, retail en horeca? Nou, dat vraagt hele goede afspraken. En dat, uh, ja, dat vraagt ook iets bijvoorbeeld over de tijden waarop je het doet. En uh, uh, ik ben bijzonder blij uh, dat het overleg. Uh, nou, in het vorige <coughs> wordt ook het centrum overleg uh, genoemd. Uh, dat het op een hele constructieve en goede manier gaat. En alle ondernemers goed met elkaar aan tafel. zitten. Dus natuurlijk kan het botsen, want je hebt verschillende belangen. En het botst ook tussen de gemeente en de ondernemers. Dat is niet raar, want ook wij hebben vaak verschillende belangen. Um, maar men, men weet elkaar te vinden. En uh, ja, er vallen eens harde woorden over en weer. Maar tegelijkertijd uh, is dat ook een kwestie van elkaar zoeken. En het goede evenwicht zoeken. En ik denk dat dat kan. U uh, heeft een interview gegeven in het Haams Dagblad. Het was ongeveer het slotinterview uh, met uh, Richard Verstekelenburg. Want die gaat over naar een... Uh, Onder gedeelte. Daarin wandelt u over het strand en uh, zegt u: Ik mis de zachte kant van het uh, burgemeesterschap. Uh, toch zie ik af en toe eens een foto in de krant van een uitreiken van cyberagent, uh, een huwelijk. Uh, probeert u daar toch iets meer mee te doen als dat als, als zou kunnen? Ja, dat is zoeken. Uh, <tie> zeker. Hè? Ik was uh, een maand of vier, vijf burgemeester <tie> op het moment dat uh, de coronacrisis uitbrak. Uh, nou ja, dan, dan valt er heel veel weg aan. Mm. Uh, zeggen, wat ik dan de zachte kant. of een beetje de, de, de microkant van het burgemeesterschap. Uh, van, uh, je kan niet meer makkelijk bij mensen langs die, die 100 jaar geworden zijn. Je kan niet meer makkelijk langs bij mensen die 60 jaar getrouwd zijn. Maar ik probeer wel daar waar het kan het, het te doen. En dat interview met Richard Stekenburg dat lag al even op de plank. En toevallig dat er net een week was waarin er weer een aantal dingen konden. En ik vond dat een verademing. Ik vond het gewoon weer, weer zo prettig om echt weer wat meer onder de mensen te komen. Maar ja, uh, op het moment dat, dat verenigingen dicht zijn en er zijn geen festiviteiten... valt een stuk daarvan weg en ben. En tegelijkertijd het managerial stuk van het burgemeesterschap... het beheersen van de crisis, dat vraagt enorm veel tijd. Dus um, ja, het evenwicht was wat mij betreft een beetje zoek... en ik hoop dat we dat komend jaar echt wel weer meer kunnen herstellen. Is het? Uh, ik proef een beetje van... Uh, is het vervelend zoveel uh, moeten vergaderen over corona... Nou ja, het, uh, uh, ik moet zeggen dat ik liever uh, in een situatie uh, actief ben... waarbij je vooruitzichten hebt en uh, als ik even terug zat te kijken... wat we allemaal hebben moeten aflasten en niet door kunnen laten gaan... ja, dat is natuurlijk niet leuk. Dat is niet leuk voor de mensen die bij betrokken zijn. Dat is niet leuk voor bezoekers. Dat is niet leuk voor inwoners. Dat is niet leuk voor ondernemers die daar geld aan kunnen verdienen... Um, dus ik, ben, ik, ben, ik bouw liever aan dingen dan dat ik uh, dingen beperk. Ja. Um, en ik hoop oprecht, en ik, kijk, ik ben ontzettend blij dat de Formule 1 gewoon weer op de kalender staat. En ik hoop ook echt dat dat, dat, dat lukt, ook in de vorm waarin we ons dat voor ogen hadden en hebben. Juist om, uh, om te zorgen dat we gewoon uh, dat Zandvoort weer net zo bruisend kunnen laten zijn als het voor de coronacrisis was. Nou, dat hopen wij ook. We gaan weer een klein stukje muziek draaien van Jelmer en dan uh, praten we nog tien minuutjes door. I've been loving you a long time Down all the years, down all the days And I've cried for all your troubles Smile at your funny little ways We watched our friends grow up together We saw them as they fell Some of them fell into heaven Some of them fell into hell. I took shelter from a shower And I stepped into your arms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 Um, steekt dit jaar geen vuurwerk af. En die oproep is heel natuurlijk gedaan... in het licht van uh, de coronacrisis... en het ontlasten van de zorg. Um, en ik laat ze zeggen... had niet de naïeve gedachte... dat er in Zandvoort helemaal niemand... Uh, vuurwerk af zou steken. Uh, en, ja, en toch vind ik het... gewoon vanuit wat er... Uh, op dit moment speelt in de ziekenhuizen... het namelijk ongepast dat je het dan wel doet. En nogmaals... Um,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 19 januari moet er weer wat gezegd worden. Heeft u idee welke kant op gaat? Nou, ik heb één ding geleerd in die uh, afgelopen <laughs> uh, uh, uh, tien, bijna tien maanden. Dat um, elke voorspellende waarde die je met elkaar ontwikkelt... net ook weer anders kan vallen. Wat ik wel weet, als ik zie bijvoorbeeld de onzekerheden... waarmee we in het begin moesten dealen... ook als gemeente en als veiligheidsregio. Uh, we, we weten nu veel meer. We weten veel meer over verkeersbewegingen, we weten veel meer over de vraag... van hè, hoe, hoe verspreidt het virus zich? Ik heb hele goede hoop dat dat vaccineren... dat dat uh, een grote vlucht gaat nemen. En ik hoop ook echt en ik roep ook iedereen op... om daar gewoon in, uh, in daarin mee te doen. Um, tuurlijk, er zijn twijfels en er zijn vragen... maar we krijgen het er echt onder op het moment dat we uh, met elkaar ook besluiten... Mm -hmm. om het echt te, te willen stoppen. Um, ja, en ik, ik verwacht niet dat we er zomaar zijn... Dat is een beetje de, hè, mijn, ik ben een zeer optimistisch mens. echt. Ik ben altijd, voor mij is het glas altijd half vol. Maar ik denk niet dat 19 januari alles weer in één keer naar het oude gaat. Nee, ik denk dat dat stapje voor stapje gaat gebeuren. En dat we op een, uh, ja, op een, op een zorgvuldige manier weer richting een normale situatie gaan. Okay. Maar, uh, en we zullen daar ongetwijfeld nog tegenslagen in tegenkomen. Dat heb ik wel geleerd afgelopen. Oh, ja, op het laatst nog. Hè, want uh, Zandvoort heeft heel veel uh, huizen.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 Kijk even naar, naar Jomer, wat dit was, want uh, ik was even met, uh, met andere dingen bezig. M welke muziek was dit, uh, We hoorden Tom Petty met uh, Wildflowers. Oké, okay, nou, ja. ik vond het mooi. Um, ben kijkt nu heel raar. Goed, we hebben aan de telefoon Ellen Barnhorn. Als het klopt. Goedemiddag. Ik hoor haar niet, in ieder geval. Goedemiddag. Ah, goedemiddag, dag Ellen. Dit is uh, David Molenburg. Um, samen met Ben Zonneveld mag ik vanochtend uh, uh, uh, dit programma meepresenteren. Goedemorgen, Zandvoort. Um, en wat fijn dat we je even aan de telefoon kunnen hebben. Um, want uh, we hebben begrepen dat uh, er een einde aan een, uh, aan een tijdperk uh, gaat komen. Um, Over. Namelijk de verkoop van uh, jullie uh, Shell-station Duinzicht uh, aan de Gerkenstraat. Ja, inderdaad. Dat is zo. Maar het blijft Shell-duinzicht aan de Gerkenstraat. Is antwoord. Wordt dus niet verbouwd naar een ander berg. Oké. Zal zegt: blijft op de gevel staan. Dat is mooi. Daar nou, komen we ja. straks nog wel even op terug. Want dat, dat, voor ons is dat in ieder geval een, een, een verrassing. Mevrouw Barnorn, kunt u ons misschien even meenemen naar, naar ja, de geschiedenis van, van, van de familie en, en hoe dat allemaal begonnen is? Ja, wat ik uh, eigenlijk uh, nog kan herinneren. is dat mijn ouders. Uh, dus uh, hier op de Zandvoetslaan in Bentveld zijn begonnen. En dat is in de jaren 30, want de, ja, nou, misschien wel later eigenlijk. Want hun moeder was dus de eigenaresse hier zo. En daarna is het garagebedrijf hier ook begonnen. met het benzinestation. En dat is in plus, minus de jaren vijf. Uh, vijf jaar is het Shell geweest, hier, en dan in 1995 of 93 denk ik eigenlijk, zijn wij naar Zandvoort gegaan. Was, was u uh, alleen in Bentveld een machinesation en bent u toen compleet overgegaan, of had u toen twee stations? Nee, er was één station, dat was dus garage Bentveld, en dat was dus het Shell pomp aan de slaan. Tussen Graasje Flinteman in en uh, wat was het vroeger, de TV uh, Pandokjali, nee ja, wat is nu Pandokjali daartussenin? Ja. En dat was dus de, eigenlijk de woon, uh, het adres van mijn grootmoeder, die is ermee begonnen. En toen is mijn vader daarmee doorgegaan. En daarmee mijn vader zijn Leo en ik daarmee uh, begonnen en doorgegaan. En verder op Zand moest dat hier dicht in, in Bentveld. En toen zijn wij naar Zandvoort gegaan aan de Gerkenstraat. Ja, die heeft natuurlijk een uh, lange geschiedenis. Uh, u heeft dat samen met uw broer uh, gedaan. Heeft u daar een, een, ander, een, een verandering in zien komen in, in het, uh, in het nou, tankwezen? Zeker weten, want wij hadden natuurlijk op de Zandvoort... Lang, stonden wij aan de pomp. Wij werden dus al heel vroeg opgeleid opge met uh, loop naar de pomp toe. <laughs> en dat, en dat is nu dus even anders, want je zit nu achter de kassa en wij proberen natuurlijk de mensen zo zoveel mogelijk te helpen. Maar dat is dus wel de verandering die gegaan is. Heeft, ik neem aan dat dat ook heel veel betekend heeft voor het, voor het contact wat, uh, wat u dan Absoluut. met de klanten heeft. Dat is zeer sociaal contact met de mensen allemaal. En je wist natuurlijk heel veel dingen en je kon heel goed je mond houden. Ja, je hoort van hoort alles natuurlijk. Dus wij, en, en, en, eerder dit jaar is uw broer uh, uh, Leo overleden. Um, ja. En, ja dat, dat was een, een, een zeer indrukwekkende uh, uh, ik maar zeggen, ceremonie hè, met, met die auto's die Ach, langs, langs de Komree. Ja, ja, toen hebben we dus over het terrein heen gereden. En uh, zo zijn we dus naar de crematie gegaan. Ook in tijden van corona moest het natuurlijk allemaal minder. Maar daar was een overweldigende belangstelling op het station. Ja, was, uh, inmiddels is Leo, was Leo natuurlijk een bekende Zandvoort uh, die door heel veel mensen gekend was en uh, je kwam hem Absoluut. tegen en je sprak met hem. Absoluut. Ja. Maar, gaat, gaat u in ik rusten? De gemeente. Gaat u nu in rusten? Uh, ik, ga, uh, ja, ik ben gepensioneerd hè, nu, dus ja, waarom zou ik het niet gaan doen? En in dit geval he, kon ik het dus verkopen en uh, nou, hartstikke fijn. En, alles bleef hetzelfde. En wij waren dus bezig, wel toen de tijd, maar door Leo werd. zijn we natuurlijk even in de ijskast gegaan. De en wij wilden dus wel hebben dat het personeel door kon gaan. Ja. Want iedereen wilde het wel hebben, maar dan allemaal zelf denken en automaten en al die dingen. En dat wilden wij niet. Wij wilden hebben dat het personeel uh, gewoon kon blijven. En dat is dus in deze firma, Tamoil, is dat dus dat is gewoon de baas. En het blijft gewoon Shell duizig. Het blijft gewoon Shell heten en het, en het logo voor Shell blijft ook op de, op de gevel het staan? Het is allemaal hetzelfde. Ja. Het enige verandering die er is, al ingetreden, is dat ik er eigenlijk dus niet meer ben nou, daar. We. Hartstikke mooi. Nee, we waren namelijk al even bang dat, dat het een andere naam zou krijgen. En mijn, moeder, mijn moeder zaliger die, uh, moest zelfs honderd <laughs> kilometer omrijden moesten wij om bij Shell te denken, Omdat mijn grootvader en overgrootvader daar we allebei werkten. Dus daar ja. ben ik in ieder geval blij om dat het vertrouwde Shell-logo nee, blijft, uh, blijft bestaan. de komende jaren zeker shell zit. Ja. Mevrouw Barnhorn, ja, mag ik u zeer dan. hartelijk danken voor dit, uh, voor dit gesprek. Uh, en ik wens u in ieder geval een, een, een, een rustige tijd toe um, waarin u uh, kunt genieten van uw welverdiende pensioen. Gaan we doen. Fijne middag verder. Dank u wel. Okay, dank u wel. Uh... Ja. heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In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 praten wij met Leontien Trijber. Goedemorgen. Hey, goedemorgen Ben. Goedemorgen, goedemorgen Leontien, David Monenburg. Hai hey. David. Ja, twee presentatoren. Ik voel me zeer vereerd. <laughs> ja, nou het is heel <laughs> ingewikkeld hoor met z'n tweeën. We zitten even naar elkaar okay. te kijken wie de vragen moet stellen. Oh, okay, en ik ga okay. achterover vandaar die, zitten. Van, vandaar die stilte. Nou ja, ik ben er in ieder geval heel blij mee... dat ik weer eventjes wat op de radio mag zeggen. Mooi. Uh, Super fijn. En ik heb begrepen dat ik maar vijf minuten heb... Nou ja, we hebben niet heel veel tijd, maar nee. um, we hadden een stroomstoring... waardoor het allemaal wat, wat inloopt. Ja, precies. Ik maar, snap het. Maar ik ben al lang blij met de kans. Ja, we mogen je mooi. in ieder geval hartelijk feliciteren dat je genomineerd bent... voor um, de uh, prachtige positie van persoon van het jaar van het Haarms Dagblad. Ja, geweldig. Uh, hoe voelt dat? En, en, en, ja, waanzinnig. Het is natuurlijk het, het is, het het 19 december bekendgemaakt. Uh, er zijn, uh, negen, er zijn acht, ook nog acht andere fantastische kandidaten... Maar ja, ik voel me zeer vereerd. Het is een enorme kroon uh, op mijn werk. Ik ben al tien jaar volgens mij aan het roeptoeteren samen met een heleboel anderen. Dus het gaat niet alleen maar om mij, maar het gaat echt om het opstarten van een nieuwe beweging. Anders omgaan met dementie. Ja, en mooiere publiciteit is, is er niet. Dus, uh, en het wordt alleen maar nog mooier als we winnen. En daar heb ik uh, een heleboel zandvoortjes dus voor nodig. Want het is nog niet eenvoudig natuurlijk met, uh, met negen verschillende mensen die allemaal mooie dingen doen. Ja, dus het, is, ja het, is, het is bijzonder. Het is fantastisch. Ja, ik las in de krant dat de haarman bouwt het wel op, want die zei dat er in voor één kandidaat die nu al heel ja. veel scoort... maar ze, ze vertellen ja. er dan niet bij wie dat is. Dus, nee, nee, heel spannend. Ja, heel dus we hopen spannend. natuurlijk allemaal dat jij dat doet. Er was een collega die zei... ah, oh, dat ben jij, maar dat kan ah. je natuurlijk niet weten. Want alle mensen doen ook mooie dingen. Maar goed, het zou natuurlijk fantastisch zijn... voor de hele nieuwe beweging. Voor Zandstroom, voor Zorgbalans... voor Zandvoort. Het al allemaal met een zet... Ja, als we, dit, als we dit winnen. Dus, dus uh, ja. Het, het, winnen, het winnen op zich is dus niet, uh, uh, als ik jou zo hoor, niet Leontine Leontien Treiber... maar de hele Sandstroomclub. Hele nou ja, en eigenlijk veel breder dan dat. Ik bedoel, Zorrelans heeft tien ontmoetingscentra. Er zijn er 180 in het land. In het beleid van het ministerie staat dat in 2030... elk mens met dementie naar een ontmoetingscentrum kan in de buurt... Het is zo kei en kei en keihard nodig. En ook steeds maar informatie delen over die nieuwe benadering. Dat er echt nog wel heel erg veel kan... als je de juiste snaar weet te raken. Nou, daar heb je vaardigheden voor nodig. Die kunnen wij de mensen leren. Dus het is echt het is veel groter dan... dan ja, het overstijgt mij, het overstijgt zandstroom. Het is echt een nieuwe beweging. En in feite is, zeg maar, je zou het zo kunnen zien... Hè, dat stemmen op mij is eigenlijk stemmen op dementie ontdoen van stigma, angst en taboe. Het is echt nee, een cultuurverandering. Nee. Ja, ik, uh, ik hoor je raken zeggen en tegenover mij zit de burgemeester. En die is ook ja. tegen geraakt. Misschien dat hij even kan vertellen hoe dat gekomen is. Nee, want toen, ja. toen ik, uh, toen ik uh, bij jullie op bezoek was, toen ik nog niet zo heel lang... Uh, toen was ik, nee, ik Marije Koper mee uit de gemeenteraad. En toen was er net ja. een kickboksles en ik vertelde net aan Ben dat er een vrij tenger... Uh, ...dametje op een gegeven moment met twee grote handschoenen tegenover mij stond... ...en, en die sprak de onvergetelijke woorden... ...ik heb nog nooit een burgemeester geslagen... Ja. ...maar de burgemeester <laughs> heeft waarschijnlijk ook nog nooit een oud vrouwtje gemept. Nee, dat, is, maar... dat is me zeer bijgebleven van dat bezoek. <laughs> ja, de, heel bijzonder. Ja. En we doen, dat, we doen dat natuurlijk niet om echt te kickboksen... ...maar nee. mensen telkens nieuwe ervaringen ja. mee te geven... ...telkens weer op te halen wat er allemaal nog in ze zit waardoor ze tot leven komen, meer plezier ervaren. Nou ja, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Mm -hmm. Leontien, even en... een, een, een vraag over de actuele situatie ja. op dit moment. Want we leven natuurlijk ja. in, in een hele rare tijd. Hoe, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Hoe gaat het met jullie? Wat mogen jullie? Wat, wat... Nou ja, dat is, dat is ook een mooie vraag. En eigenlijk, ik vind het ervaren bijna als een soort van wonder... dat we al die tijd, nou ja, we zijn natuurlijk eerst dicht geweest... de eerste lockdown oh. van maart tot en met juni... En nu zijn we vanaf juni open. We werken in twee groepen. Dus we hebben eigenlijk de mensen verspreid door het hele pand. Wij werken nu uh, met mondkapjes voor. Ja, mensen met dementie kun je niet uitleggen. Ik bedoel, je kan het wel uitleggen, maar een seconde later zijn ze het weer vergeten. Dus ja, we doen er alles aan om besmetting buiten de deur te houden. En tot nu toe, even afkloppen, gaat dat wonder wel heel goed. We zijn streng. We kunnen niet meer zo gastvrij zijn als dat we normaal zijn. Ja, hopelijk wordt dat in 2021 allemaal beter... Als we geïnjecteerd zijn, uh, dus het is roeien met de riemen die we hebben... maar ja, enorm ervan overtuigd dat eenzaamheid is killing voor mensen... maar eenzaamheid en dementie, ja, dat is bijna helemaal een dodelijke cocktail. Dus we moeten, zeg maar, en we willen ook. Uh, dus ja, we, we, we gaan door, ja, in, in, in iets afgeslanktere vorm, zeg maar. Iets minder uitbundig, we mogen geen zandstroom open, dat kan natuurlijk allemaal niet. Nou ja, ga ik jullie niet mee vermoeien met wat het allemaal niet kan... Zijn in elk geval nog open. Nou, maar het is mooi dat er in ieder geval dan nog, nog echt activiteiten ook plaats kunnen ja, vinden. Ja, absoluut. Voor, uh, voor, voor, uh, voor jullie ja. uh, ja. clubleden. Want, um, ja, ja uh, nogmaals, ik ben zelf zeer onder de indruk. Ik heb uh, in ieder geval al gestemd. Uh, misschien dat je nog een uh, laatste oproep kan doen aan ja, iedereen ik wil heel die luistert. Ja, we gaan oproep doen. Uh, om want, ze op te roepen want, en kijk, ook iedereen te laten oproepen, weer om gewoon op jou te stemmen. Want, nou ja, dat ja. is vooral dat het dat zeg maar wat mensen die. Uh, appen mij, ik heb je gestemd, nou fantastisch. Maar het is, je helpt ons nog veel meer als je het gaat delen. En niet alleen maar bij oudere mensen, maar ook bij jongere mensen. Want jongere mensen kunnen ook allemaal papa's en mamas en opa's en oma's hebben... die dementie hebben, gaan ontwikkelen. Dus het is ook belangrijk om die jonge doelgroep te bereiken. Nou, ik zal even uitleggen, daar er er kan gestemd worden. Is dat goed? Zal ik dat even die praktische dingen ja, uitleggen? Ja, dat praktisch. Oké, okay, tot en met woensdag 6 januari kan er gestemd worden. Tot en met woensdag 6 januari is s avonds tot 12 uur. En het kan op drie verschillende manieren. Je kunt via internet kun je Google intypen... Haarnems Dagblad, wie wordt persoon van het jaar 2020? Dan kom je uit bij de kandidatenlijst. En dan met onderaan de mogelijkheid... ik hang ook ergens onderaan, kan je stemmen. En dat kan volgens mij vanaf elk adres twee keer. Nou, dat is één mogelijkheid. Andere mogelijkheid is... we zijn natuurlijk op onze actieve Zandstroom Facebookpagina... al dagen campagne aan het voeren... En in die campagnefilmpjes of in die post, in die tekst... staat ook altijd een link naar de plek waar je naar kan stemmen. Nou, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn, luisteraars... zijn, die hebben geen internet, die hebben geen Zandstroom. Die kunnen ons bellen, bijvoorbeeld maandag, van joh, hoe moet ik stemmen? Help je daarbij? Je kunt ook nog een mail sturen naar Zandstroom. Zandstroom, apenstaartje, zorgbalans.nl En dan, nou ja, sturen wij iets op, bijvoorbeeld met een link erin. En volgens mij kun je ook nog zelfs de bon uit het Haarsdagblad Dagblad knippen. Ja. Oh ja, die, en, en insturen, ik, die Kijk. Ja. ja, die kan dat nog. Goed, Leontien, we gaan jou allemaal echt voor jou duimen dat je, dat je ja. de winnaar wordt. En nogmaals, de andere genomineerden verdienen het ook allemaal, maar jij het meest. Um, ja. Dus ik dat wil je in ieder geval heel veel succes daarmee wensen. En uh, wens je in ieder geval een hele goede en fijne middag verder. Bedankt ja, voor het gesprek. dankjewel. En jullie ook. Oké, dankjewel. Goed, ondanks de hapering van de eerste kwartier was dit uh, goedemiddag Zandvoort. Eigenlijk goedemorgen, maar ja, uh, meneer Molenburg, we zijn over het uur heen. Um, kan ik u uh, indelen in de komende periode? Uh, je belt me maar als jullie weer eens uh, tekortkomen, Ben. <laughs> ik vond het in ieder geval erg leuk, uh, erg leuk om te doen. En uh, dankjewel dat ik uh, naast nou ja, ik maar zeggen, het inhoudelijke deel ook met jou samen met mocht presenteren. En wat vond u van de muziek? Um, daar ga ik het met Jelmer nog een keertje over. <laughs> ja. Nou, in ieder geval, uh, ontzettend hartelijk dank dat u uh, er was. Um, de volgende keer mag u uw eigen muziek doen. Zoals uh, bekend, heb de techniek uh, en de muziek deze keer door uh, Jelmer Koper gedaan. Kordraaier heeft natuurlijk het eerste nummer, Zandvoort heeft het ervoor gezet. De redactie is gedaan door uh, Gert van Kuik. De burgemeester heeft mee gepresenteerd En mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie allemaal een prettig weekend. Fijn weekend. seem to hate you because you're there